Goedenavond, ik ben Eva Floon. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan... dat ze het zomerhuis van president Poetin hebben aangevallen met drones. Oekraïne zelf ontkent dat en zegt dat het een smoes is... om de vredesonderhandelingen te dwarsbomen. Daar leek juist net een beetje schot in te zitten. De burgemeesters van Heemskerk, Beverwijk en Velsen... bedanken iedereen die heeft meegezocht naar de 16-jarige Milan. Die werd sinds eerste kerstdag vermist... en vanmiddag werd zijn lichaam gevonden in Beverwijk. Er wordt nog onderzocht hoe hij om het leven is gekomen. Ja, ook deze jaarwisseling worden er extra maatregelen genomen... in het Gelderse Hedel en Kerkdriel om onrust te voorkomen. In het verleden waren er rellen en werden agenten en hulpverleners belaagd. Er is daarom nu meer camera toezicht en er mag ook preventief gefouilleerd worden. En Brigitte Bardot wordt op 7 januari begraven... op een begraafplaats in Saint-Tropez. Ze wilde zelf graag in haar eigen tuin begraven worden... omdat ze geen zin had in pottenkijkers. Maar volgens de gemeente Saint-Tropez is daar geen officieel verzoek voor ingediend... en dat had dan wel gemoeten. Ik heb het weer nog voor je. Kans op een buitje en het is maximaal 6 graden. Morgen is het zonnig, maar ook dan kan het regenen. Dan wordt het 3 tot 7 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan een verkeer met drie vertragingen. Eentje op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen... voor de grens met Duitsland. 10 minuten, hoofdrijbaan is daar dicht. En op de A12 in de richting van arnhem bij Oudtijk. 10 minuten, ook daar door een ongeluk. A76 in de richting van Keulen voor de grens met Duitsland. 5 minuten. En de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er drie op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn bij 84 op de A4 tussen Heiningen en Berg op Zoom bij 232,8 en op de A12 de laatste voor nu tussen Ede en Maarn bij 91,7. 18 plus speel bewust. 1 januari valt de postcode Kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl.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 Dit is de 538 Pony. Top 1000. Bas en Dylan. We gaan feestend het jaar uit met Jean-Paul zometeen. meteen. En dit is Madonna. Radio 158 459. Kom op voor de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 Je Jean-Paul en Alexis Jordan. Het is de middagshow waar we ja, langzaam aan het aftellen zijn... naar het nieuwe jaar en dat doen we feestend. Ja, doen we met de Party Top 1000. De 1000 uh, grootste partyklappers ooit gemaakt. En uh, kijk, wensen hebben we allemaal wel. Ik vond wel mooi hoe die van uh, Guus Milwers uitkwam. Die stond vorig jaar in uh, de file op de Ring van Antwerpen. Nou, daar sta je altijd in de file. Klopt. En die zag haar in de verte het Sportpaleis. Hij uh, heet tegenwoordig uh, de -dome. Toen zei hij die tegen iedereen in de auto. God, daar zou ik wel een keertje willen staan. Nou, een jaar later, twee weken geleden, was het zover. Hij bespeelde de Avalsdome en deed daar onder andere deze ook. Op 4,57 is dit proosten. Laten we. De poster op Dubs en Borgias, je tsunami. Ja, op 4.56 in de Party Top 1000. We zitten midden in het wk Dart. En ik weet, jullie hebben helemaal niks met, uh, met darten. Ik uh, ben een groot uh, liefhebber. Wel even leuk als je het een beetje volgt. Kevin Doets heeft net gewonnen van Nathan Espenal. Wat echt een hele grote stunt is. Dus uh, weer een Nederlander uh, dichter bij de finale. Uh, maar alle darters hebben natuurlijk een walk-on-song. Uh, Zo'n zo plaat waarmee je opkomt, toch? En dan gaat dat hele Alexandra Palace, waar dat dan gehouden wordt, gaat dan uit zijn dak. Was, als jij uh, professioneel darter zou zijn, welke plaats zou je dan kiezen? Nou, ik denk, uh, deze, als ik, uh, ja, zeg maar, dan stel ik even voor dat ik zo, hè, dat ik opkom. En dat dan ja, alle dat mensen, stoor. doe jij eventjes dan de, dat... Ja, dit lijkt me super. Ja, dat zou super Super. Ja, ik moet toch zeggen, ik hoorde net die uh, Tsunami. En toen dacht ik, dat oh ja. is denk ik bij uitstek wel voor uh, amateurdartists. Mochten ze het ooit tot het WK schoppen. Uh, de ideale ja, welcome vet. song zijn. Alleen uh, hebben ze pech. Want Tsunami is in handen van uh, Tatsunami. De Japanse darter. Die overigens verslagen werd door uh, Michael van Gerven. Dit WK. Hey, even leuk om uh, van je zak te stoppen, toch? We nee. zijn er weer even helemaal bij. Ja, zo is het. Het is de party top 1000. We tellen feestend af naar het eind van het jaar. Armin van Buren, Sunny Days hoor je op 455. I woke up in the morning, with the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness. And she won't tell you why. No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 shelter 454 454. la poesía, los días te de pido que todos los de de I'm met op 454 La Tortura. Je hoorde Shakira. Ik vind haar zo knap in die clip. Ik zat even mee te kijken, dan gaat ze uien snijden. Maar dan uien. is ze zo knap. Uien snijden? Ja, dat doet ze in die clip. Is dus de uien aan het snijden. Een nou, aparte keus. Ja, eh, toch gedaan. Peter. Ja, zeker. Het is de uh, Party Top 1000 met uh, zo meteen het nieuws van Eva. Wat ja, en wat voor nieuws? Waarom je met sokken aan zou moeten slapen? Oh. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Gefeliciteerd! De eindejaarseditie van de 538. Stemmenjacht. Eén koffer. Eén stem. Eén zetpot. Doe mee en meld je aan op 538.nl.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 Al voor 151,25 euro per maand verzekerd met mensens basisvoordelen. Stap over voor 1 januari. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen naturellen met krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro.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 Rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.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 Over half 7, 5, 3, met het weerbericht. Vanavond en vannacht kan het gaan verriezen. Morgen veel zon. Aan de kust kans op wat regen. Het wordt maximaal 6 graden. Het verkeerde zijn geen vertragingen. Wel nog een flitser die heeft Dillen. Op de 12 staat hij tussen Utrecht en Gouda bij 37,4. Het is de middagshow bij zijn Bas en Dillen. En het nieuws krijg je van Eva Vloon. Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een reden zoekt om Oekraïense regeringsgebouwen aan te vallen. Hij ontkent dan ook dat Oekraïne het buitenhuis van Poetin zou hebben aangevallen. Ja, een waarschuwing van de politie dan. Stap niet met te veel drank op op de fiets. Ze zijn al heel blij dat veel mensen niet meer de auto pakken... als ze gedronken hebben. Maar ook op de fiets kunnen ongelukken gebeuren, zeggen ze. En Willem-Alexander en Maxima zijn dit jaar weer in Argentinië... met Oud en Nieuw, dat schrijven Argentijnse media. Net als vorig jaar eigenlijk. Ze zijn op tweede kerstdag aangekomen... en gingen toen eerst op bezoek bij familie. En ze vieren het grote feest in een resort. Oh. Nou, heb ik ook nog even heel leuk alle modetrends van 2017. 26 voor jullie op haar rij. Volgens tijdschrift L wordt kleding met militaire invloeden weer helemaal in. Dus stoere jacks en boots in het leger groen. Hebben jullie die al liggen? Nee, nee. Jammer. Helaas. Nou, dat is een wat makkelijkere dit dan. Verder, casual on top, party on the bottom. Oh. Statement rokken of broeken, gecombineerd met simpele tops. Oh, sorry, de statement broeken, dan gaat het om een glitterbroek of zo? Ja, Ik hoor heel even abel en wat, wat houdt het in? Uh, nou, een, een, een, een, een, een drukke rok of broek, dus hmm. met een leuke print of een gekke vorm. En dan een simpele top erop. Ah ja, oké. Okay. Maar en... werkt dit ook voor mannen? Kan ik gewoon een soort uh, drukke glitterbroek... Kan ik aan? Ja, maar jij bijvoorbeeld, een, een, een ik ken een broek niet. van jou met allemaal drukke teksten erop... en dan, ja. dan doe je een, een zwarte top erop, dan ben je er al. Oh, ga alsjeblieft, wil jij alsjeblieft een keer uh, die dan weer een glitterbroek aan trekken? Waarom niet? Want dat zou hey. toch leuk staan? Ja? Een glitterbroek? Ja, dat is wel... Ja, ja, ik ken mannen die een glitterbroek ja. hebben, dat vind ik eigenlijk best wel heel erg ja, ik leuk. Ach, kom op, een volwassen vent trekt toch geen ik zag uh, glitterbroek laatst, aan? Ik zag ja, laatst bij, uh, bij Russo, die, uh, die, uh, de, de, de, de zanger, producer Russo. Ja, die zag ja. ik met een glitterbroek aan. en Russo ja. een glitterbroek? Ja, toen dacht ik, nou, zeg maar, als Russo een glitterbroek aan kan... dan, dan kan iedereen een glitterbroek aan. Uh, Russo is gek. Nou, en dan heb ik nog een tip van wat je aan moet doen. Sokken in bed, dat zeggen deskundigen. Dat ja, Nou ja, dat is mooi, want uh, als je lekker wil slapen... dan zorgen warme voeten ervoor dat uh, je bloedvaten en handen in je handen en je voeten zich verwijden. Mm -hmm. Komt er een heel temperatuurverhaal dat ik eerlijk gezegd niet helemaal snap... maar het zou ervoor zorgen dat je lekkerder en dieper en sneller slaapt. En handschoenen? Dat weet ik niet. Dat, weet ik niet. dat is niet getest. Het is wel maar ze hebben dus een kleine studie gedaan. Niet helemaal representatief, maar mensen met sokken aan... vielen acht minuten eerder in slaap, sliepen 32 minuten langer... en ze werden ook minder vaak tussendoor wakker. Oh, wat, oh, goed. wat goed. Ja, je ja je je doet je doet het is wel op, goed voor de, voor de vrouwen des huizes vaak. Ze hebben toch wel vrouwen die met, van die ijsklompen uh, in, uh, in bed uh, liggen. Ja. Tenminste, dat is bij ons uh, Ja, nee, ook. dat heb ik ook. Ja, dan, nee. En dan zo'n zo kinderachtige vent die dan niet eens zegt... je mag hem wel even tussen mijn benen opwarmen. Nee, uh, schei uit. We blij dat ja. ik oh, het warm heb. Oh, ja. Nou, okay. oh, prima. Heb je nog meer? Nee, dat was het eigenlijk. Oh, op, no. Half werk vandaag. 2-15 jaar. Party tot Welkom, oh. het is de Middagshow. Was en dit een? Een DJ. <laughs> 52 is voor Purple Disco Machine. Die heb je afgelopen jaar live gezien. Die stond op Pinkpop, ja. Toen dacht ik ja, wat moet Purple Disco Machine in godsnaam op Pinkpop? En dat was een legendarische show. Als je eens een keer ergens bent op een festival en aan draait er, zeker even de moeite waard om te checken. Dit is de Party Top 1000 met Adam Port Move op 451. 538, party tot 1000. 450. Het is dan nooit zo'n mooi nummer. Dan moet je Forbidden any wrong Don't let the world in that side Don't let a Ja, en dat zou je ook wel rielen. Ja, nee, het, is, het zijn niet mijn goede voornemens. Het is niet, het is niet ja. wat ik daadwerkelijk wil, maar het past wel lekker. Ah, je hoorde Enrique Iglesias op 450 in de party top 1000. En Bayamol. Ja, en Bayamol, mooi. Bayamol. Zo Zometeen gaat de party top 1000 verder bij Martijn... met onder andere de Fortellas en Chelsea Dagger. En dit is Emma Heesters. Waar ga je heen op 449? Wow. wow. 448 538 Party Top 1000 Radio 538 Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.